Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn flinke zelfstraffen geëist tegen studenten die betrokken waren bij een dodelijke ontgroening. De Belgische jongen Sanda van 20 kwam eind 2018 om het leven tijdens een gewelddadige ontgroening van een Leuvense studentenvereniging. Toen hij bewusteloos werd binnengebracht op de eerste hulp was hij zwaar onderkoeld. Tegen 18 verdachten zijn flinke celstraffen geëist, vertelt deze verslaggever van de VRT. Het zijn zeker zware straffen die het Openbaar Ministerie hier uh, gevraagd heeft, maar dat ligt wel volledig in, in de lijn eigenlijk met hun standpunt over deze zaak. Ze hebben ook gezegd ja, dat voor hen uh, alle betrokkenen schuldig zijn, omdat ze allemaal goed wisten hoe die doop zou verlopen. Er was een uh, doopdraaiboek opgesteld. Als het aan het Belgische OM ligt, gaat de voorzitter van de studentenvereniging vijf jaar de cel in, de leider van de ontgroening, ruim vier jaar. Op de vliegbasis in Leeuwarden zijn twee militairen zwaar gewond geraakt. Het zou gaan om een ongeluk, maar het is niet helemaal duidelijk wat er is gebeurd. In de buurt van de vliegbasis waren meerdere sirenes te horen. Elon Musk heeft toch Twitter gekocht. Het was even onduidelijk of Twitter zich wel wilde overlaten nemen door Musk... ...maar uiteindelijk is het toch snel gegaan. Musk betaalt omgerekend 41 miljard euro voor Twitter. De strengere regels voor de huizenmarkt werken, zegt het kadaster... Vorig jaar hebben starters meer huizen kunnen kopen en investeerders juist minder. Sinds vorig jaar is de belasting hoger gemaakt als je een huis koopt waar je niet zelf in gaat wonen. De ellende op de woningmarkt is nog niet voorbij, want er is nog steeds een groot tekort aan betaalbare huizen. Nergens wonen zoveel tweelingen als in Volendam vergeleken met de rest van Nederland. 20% meer. Henk en Koen Tol zijn ook tweelingbroers. Hart van Nederland vroeg ze waarom er zoveel Volendamse tweelingen zijn. Ja, ik weet niet, misschien is het inteelt. Heel veel familieleden, we hebben natuurlijk achter achternichten. en die, gaan, die zoeken elkaar toch op. Deze hoogleraar heeft er onderzoek naar gedaan. We weten dat niet helemaal zeker waarom dat zo is. We weten één ding wel, het krijgen van twee eigen tweelingen is erfelijk. Dus het kan best zijn dat er wat meer erfelijke aanleg voor het krijgen van twee eigen tweelingen in Volendam is dan in de rest van Nederland. Het weer nog: een enkel buitje blijft mogelijk vannacht. Morgen wolken, maar ook zon en dan wordt het ook 12 tot 15 graden. Het maandagavond het is 11 uur. Dit is play it loud. Ik van Kuik en jullie luisteren alweer naar de 29ste aflevering... van mijn in hard rock en heavy metal gespecialiseerde programma Play It Loud. Ik mag jullie de komende twee uur weer voorzien van de beste en hardste metal nummers. En zoals jullie wellicht weten, behandel ik elke week weer een ander thema. Het thema van de hele maand april staat volledig in het teken van Earth Day... waar afgelopen vrijdag 22 april wereldwijd aandacht voor was... en ik de hele maand aandacht voor had en nu nog steeds heb... In de voorgaande uitzendingen behandelde ik al de thema's... het wereldwijde probleem door ons toedoen, de global warming natuurlijk... de verschillende inheemse culturen die op onze aarde wandelen... en afgelopen week ook de prachtige diversiteit aan diersoorten... in een wat luchtiger thema. Vanavond is het thema de aarde zelf en zal ik de twee uur lang duren... Of twee uur lang duren, uh, nummers draaien over onze prachtige planeet... in goede en slechte conditie. Genoemd met Earth and World in de titels... van de. Of specifiek over de planeet zelf. Je hoorde natuurlijk als uuropener het nummer van ons eigen Widim Temptation met Mother Earth. Afkomstig van een gelijknamige album uit 2000. Een schitterend eerbetoon aan onze planeet en hoe krachtig zij is. Zij geeft en neemt en doet wat ze wil tot haar tijd erop zit. Mother Earth verscheen als eerste single van het album. We blijven nog even in de symfonische en got gotische metal met een andere meesterwerkje van de Finse band Nightwish met onze eigen beste zangeres Floor Janssen. Haar debuutalbum, Endless Forms Most Beautiful, verscheen in 2015... en heeft als thema de geschiedenis van het leven op aarde... en heeft een bijrol van evolutionair bioloog Richard Dawkins. Van dat album draai ik eveneens de titels weg... waar de naam verwijst naar een citaat van Charles Darwin. Dus enkel nummer zonder Earth of World in de titel... maar wel een schitterend nummer, Earth. Nightwish Night dus met Endless Forms Most Beautiful. Er gaat even wat fout in de techniek. Ik weet niet wat er aan de hand is met de CD-speler vanavond. Hij had al kuren met het lezen van het album. Want ik heb hem natuurlijk op oude, beste manier draai ik. <laughs> en dan ben je afhankelijk van techniek. Dat is natuurlijk vervelend als dat gebeurt. We gaan dat nog een keer proberen. We starten hem opnieuw in. En als hij mee wil werken, anders dan slaan we een ander nummer in. Dat is even balen. Nou, er is dus geen Nightwear Show te horen. Dan gaan we over op een ander nummer van Elevati in dit geval. Een Zwitserse mm, folk metal band. En daar ga ik van draaien. Scorched Earth. Uh, straks gebeuren eerst nog even een uh, informatief stukje over de band Eleverti. Uh, het nummer staat op het vijfde studioalbum Helvetios uit 2012... en wordt volledig in het Gallisch gezongen door Christophe Pelgen... en zingt in een Duits Duitsvolkse metalband. Hij heeft speciaal voor dit nummer Gallisch moeten leren... Uh, nummer is gebaseerd op een traditioneel type lied... genaamd Gwerts. En zijn voornamelijk klaagliederen die zijn gedaan... Uh, met alleen maar zang en weinig instrumenten, zoals je dus net hoorde. Het album Helvetius is een conceptalbum geworden... met focus op de Gallische oorlog vanuit het perspectief van de Helvetiers. Een Keltisch volk dat leefde op de Zwitserse plateau... in de eerste eeuw voor Christus. Scorchers gaat over deze oorlog... en wat een dorpje helemaal in de as heeft gelegd. De volgende band die jullie zo gaat horen... Uh, heet NC Firm. en die komt er ook uit Finland en die uh, draaien al sinds 1995 mee. Hun thema is voornamelijk wikkingen. Uh, eh, wacht even hoor, dan nou gaat er nog iets uit. Nou, ik ga verder met de Deftones, sorry, want uh, ik kom net tot de ontdekking dat ik uh, nee, zo een beetje vergeten ben mee te nemen. Dat gaat lekker vanavond. Uh, we gaan dus door naar de Deftones en die hebben het nummer Hole in the Earth. En het nummer was eigenlijk um, een uiting van een moeilijke periode... waar Chino Moreno met de rest van de band doorheen moesten... tijdens het maken van het album Saturday Night Wrist, waar we dit nummer op vinden. Moreno was tevens druk bezig met zijn ambient side project Team Sleep... terwijl zijn bandleden druk op hem uitoefenden op te schieten het album af te ronden. Hij lag ook nog in scheiding met zijn vrouw en hij gebruikte destijds veel speed dat het allemaal niet makkelijker maakte. Hall in the Earth refereert dan weer aan het feit dat het allemaal niet zo lekker ging met zijn band wat voor hem natuurlijk de wereld betekende. En er dus een gat is in ontstaan. Het volgende nummer gaat wel weer meer over onze planeet... en hoe wij ermee omgaan. Corey Taylor kennen we natuurlijk ook allemaal van, uh, Stone Sour en, uh, van Slipknot... En, maar is ook actief met zijn band Stone Sour En die ga je hierna horen. Hij had hitjes met True Class... en het nummer wat jullie daarna uh, gaan horen heet Silly World. Maar eerst dus um, Deftones. All in the world. Earth. But they'll be gone Mee. En jullie kennen de zanger natuurlijk, Cory Taylor van een, uh, Slipknot, wat ik al eerder uh, vermeldde. En voor het nummer is ook een videoclip opgenomen, geregisseerd door David Brucha. En bevat een combinatie van beelden van het Amerikaanse bedrijfsleven met beelden van gebalde vuisten van verzet. Maar ook revolutionairen zoals Mao Zedong, Ayatollah Khomeini en Che Guevara met... AK47-geweren. De videoclip neemt alle ellende die tegenwoordig in de wereld gaande is. Zoals apathie, tirannie, armoede, geweld en hebzucht als voorbeeld. Dan gaan we door naar de volgende band. En dat is de band God Forbid. En met het nummer End of the World... ...maakt ook weer even goed duidelijk hoe gesteld is met onze wereld... ...en alle ellende wat gebeurt, zoals hier in deze tekst wordt bezongen... ...met een blik op de sombere toekomst. The End of the World is waar wij mogelijk ook langzaam naartoe aan het werken zijn. De band besloot te stoppen in 2013 en maakte in maart van dit jaar bekend weer bij elkaar te komen... ...voor een optreden op het Blue Ridge Rock Festival in september van dit jaar. Dat zou dan ook het allereerste optreden worden in negen jaar... En dan hoor je dus nu the end of the world van God forbid. for Nightwish. Ja, dan hadden jullie toch nog uh, te goed van mij. Nightwish dus met Endless Forms Most Beautiful van het gelijknamige album uit 2015. Het debuut dus voor Jansen, zoals ik eerder al vermeld had. Een prachtig nummer en uh, die mocht natuurlijk niet ontbreken in deze uitzending. We gaan door naar het volgende blokje Earth-gerelateerde metal. En bevat de oude band van Max Cavalera met zanger Derek Green aan de microfoon en Cavalera's nieuwe band Soulfly. Allereerst dus Sepultura, die met Derek Green hun eerste album opnamen, getiteld Against. Hij verscheen in 1998. Old Earth is het nummer wat het beste past vanavond en gaat wederom over onze acties die onze wereld kapot maken. Je hoort hem nu met aansluitend Cavalera's Soulfly met World's come <laughs> Curation of thin red guard of the wicked Mass war of the weak The same as many children And down and kill the living Eternal Devastation Eternal Devastation The blood of human and The spirit of the Is the species baby. World's Come van Soulfly, afkomstig van het album Enslaved uit 2012. En verscheen als enige single. Travis Ryan van Kettle Decapitation zingt ook mee op dit vette nummer. Dat gaat over verschillende rampen die deel uitmaken van de dag des oordeels. Waaronder dus oorlogen, martelingen, de pest en hongersnood. Naast verbeeldingen bevatten de teksten ook bestaande rampen... waaronder de moord op JFK en de bomomslagen op Hiroshima en Nagasaki. De videoclip van de nummer verscheen drie weken na de release van de single. Dan zijn we alweer, uh, alweer aanbeland bij het uh, de laatste blokje muziek voor het eerste uur er alweer op zit. Maar zoals gebruikelijk we knallen we er even lekker, te, uh, lekker uit met een heerlijke trashknaller van Slayer. Volgens mij had ik dit nummer al eerder gedraaid in mijn eerste Play It Loud Earth uitzending. Maar vanavond past hij ook vanwege de titel perfect in het thema. Dus draai ik hem weer. Van het gelijknamige album draai ik als afsluiter de heerlijke trashplaat en albumopener World Painted Blood. Het nummer gaat simpelweg over wat er gaande is in de wereld en hoe bepaalde regeringen van landen de vrijheid en levensomnemen van de onschuldige burger... maar ook hoe we onszelf vernietigen. En dan heb ik als bonus nog een toetje van Withemptitation... om de avond af te sluiten, of dat is het eerste uur af te sluiten... met Mother... Uh, nee, met uh, Ice Queen, sorry. Mother Earth hadden we geopend en met Ice Queen eindigen we. Dus tot straks in het tweede uur met nog veel meer... Earth and World problematiek in de nummers.